De oefening was onderdeel van een selectieprocedure van de SAS, een elite eenheid van het Britse leger. De politie en het leger onderzoeken wat er is misgegaan.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 Goedemorgen, het is de vroege ochtend van woensdag 31 juli 2013. U luistert naar Radio 1 vanuit Duitsland. Dit is WNL in Berlijn. Een speciale uitzending vanuit Studio 5 van Radio aan de Hans-Rosenthalenplatz. Een uitzending die volledig in het teken staat van Nederlanders in Berlijn. Zoals oud radio- en televisiepresentator en schrijfster Marjolein Uitzinger... die nog tot 6 uur bij ons gast is. Of historicus en Berlijn-correspondent Wierd Tuk, met wie we later dit uur praten. Maar eerst man die... Drie jaar geleden het Friese Leeuwarden verruilde voor het hippe Berlijn... om hier in de Duitse hoofdstad voor zichzelf te beginnen als muziekproducer. Waarom Berlijn en wat maakt dat Berlijn zo belangrijk is voor de Europese muziekscene? Die vragen stellen we aan Robin Hunt. Robin, welkom. Hallo. Um, ja, eerst even beginnen met je achternaam, want op je paspoort staat iets anders dan Hunt, toch? Ja, dat klopt, ja. Daar ah, staat... het, het is meer zo dat, het, dat mijn, mijn Hunt-achternaam wat, wat makkelijker in het oor is... En... Dat is ook wel lekker te promoten, zeg maar zeggen. Want je heet eigenlijk? Jacht. Jacht. Maar goed, het is eigenlijk hetzelfde: je, heet je jacht of hunt? Ja, of jagen ook en, en weg. En je ambieert een internationale carrière, dus dat kun je maar vroeg genoeg je beginnen hè? met ja. je naam vooral. Maar kan ik een beetje dank, uh, dank geven aan uh, DJ Promo, die heeft mij daar een beetje mee geholpen met die naam. Hij zegt, maar hoezo maak je er gewoon geen, geen hunt van? Ik dacht, van ja, <laughs> dan heb je wel een punt. Want wie is DJ Promo? Nou, DJ Promo is uh, echt een hardcore man, zeg maar. De Nederlandse. Uh, gabber, weet je wel, de harde herrie zeg maar, die mensen waarschijnlijk zo als, als dusdanig uh, typisch Nederlands ja, ook identificeren. Precies, het ook bij, ja, ja. nou echt ja. precies dat is het, weet je. Kijk, die muziek is zo hard dat is, daar moet je eerst echt doorheen voordat je dat begrijpt en uh, ik, ik vond het zelf heel spannend en van hem heb ik, heb ik ook, ben ik bij hem ben ik stage gelopen, ontzettend veel van geleerd en ja, toen, toen kwam we ook op die naam, ja. Ja. Stage stage lopen bij zo'n man, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, ik ben in Leeuwarden, heb ik, uh, heb ik gestudeerd aan de Academie voor Popcultuur. En daar heb ik um, heel veel, ben ik eigenlijk begonnen als DJ. Zeg maar puur het draaien van dancemuziek en het maken van dancemuziek. En toen op een gegeven moment, toen uh, had ik een proberduizer gehaald, en dan komt de baas naar me toe en die zegt van hé hey Robin, er is een stageplek bij de DJ Promo is er, uh, is er gekomen. Heb je daar zin om uh, daarheen te gaan? Ik zei van ja, lachen. Want dat is echt op zich best wel in Nederland een hele bekende, eigenlijk in, de hele, in die hele hardcore scene. Dat is gewoon met een, een bekende man. En ik dacht van nou, daar kan ik echt vast wel wat van leren. En de grap was, toen kon ik dus met een auto, moest ik dus naar, um, naar Hoorn. Vanaf over de afsluitduik, elke dag heen en weer. En eigenlijk dacht van kik hè, want dan kan ik eindelijk ergens zingen waar niemand me hoort. Dus ik kon in die auto kon ik gaan zingen, want ik was ontzettend bang daarvoor. Want ik, ik weet nog wel van toen ik heel klein, klein jongetje was, wilde ik eigenlijk altijd wel graag zingen. Maar ik durfde gewoon niet, ik was echt bang daarvoor. Of dan ging ik een keertje stiekem in een bunker, want we hebben van die studiobunkers de, op de popacademie. En dan wilde ik dus daar gaan zingen, maar ik, toch voelde ik me niet lekker, want ik dacht van misschien is er iemand voor de deur aan het luisteren die mij hoort zingen? En dat ging, dat gaat natuurlijk niet, weet je. Als je gaat zingen met, met, en je durft niet, dat kan niet. Dus ik zingen daar in die auto. En nou, dat ging op een gegeven moment al goed. En uh, ja, dus ik in die auto zingen en het ging beter en beter. En op een gegeven moment dacht ik van... nou, als jij wil gaan zingen, Robin, dan moet je dat ook maar een keertje laten zien. Dus we hadden een keer zo'n singer-songwriter camp op school. Ik daarheen gegaan en uh, toen moest ik dus in een uur een liedje schrijven... mezelf begeleiden en, en zingen... Als DJ. Was dat de eerste keer dat je een liedje schreef? Ja, nou... Om, om zelf te zingen? Ja, dat sowieso. Tenminste, ik had wel één of twee keer... Echt had ik een half jaar over één liedje gedaan... Maar dan moest het een half uur... Kijk, en, dat, en ik deed dat gewoon. En dat was eigenlijk de, zeg maar, de, de, het waar het om omdraai, draaide. Want uh, kijk, het klonk nergens daar. Maar daar ging het helemaal niet om. Want ik ging het doen. En dat ging op een gegeven moment heb ik dat zeg maar, heel erg uh, ontwikkeld verder... En mijn studie ging, ben ik ook veel meer in het songwriter. Ben ik gedoken en, en, en die hardcore, zeg maar die hardcore geluiden en, die, en die, die, dat werd één grote brei. Want liedjes schrijven dat kan eigenlijk helemaal niet met hardcore. Dat, dat, kan, dat kan niet echt letterlijk samen. Dat heeft zich heel erg ontwikkeld. En toen op een gegeven moment toen ik dus naar Berlijn te gaan. En uh, dat, uh, even kijken dat ging als volgt. Ik, ik was al na mijn studie was ik klaar. En dan zat ik daar in Leeuwarden en Dan gebeurde helemaal niks. Ik dacht van, nou, dit schiet niet op. En toen had ik... Ik had al, moet ik wel heel eerlijk vertellen... Ik had een... Uh, Sorry, luisteraars uit het Leeuwarden-traum. Ja. <laughs> ja. Ik had een... een, dus een Leeuwarden meisje. kan best leuk zijn. Nee, in Leeuwarden is, was tijdens mijn studio ontzettend leuk, omdat ik gewoon heel veel te doen had. En, maar het punt is, als ik niks te doen heb, tenminste niet echt iets waar, waar, waar ik wat voor moet afleveren, of weet ik veel, ja, dan zit ik daar in zo'n stad en dan kan ik wel mijn kamertje doen wat ik wil, maar... Ja, ik voelde het niet meer daar. En ik, en ik had een meisje ontmoet. Toevallig een Duitse. Ironisch ja. gezien. Dat begint het vaak. Het is wel een ja. beetje de rode draad ja, ook weer. Ja. Door deze hele nacht. Dus je, Vrijf, de volgens mij heb ik dat maar... twee keer eerder gehoord ja. <laughs> ja. ja. Nou ja, het ding was. Ik had mijn... Het, de ironie was dat ik, dat ik Duits was mijn verschrikkelijkste vak. Ik kon helemaal niks mee. Ik, heb, ik wilde het zo snel mogelijk dumpen. Omdat, omdat je om, op onze school werd heel erg op naam vallen. En zo werd gehamerd. En dat kon ik voor geen meter. Ik was heel goed in, in wiskunde, natuurkunde en dat soort vakken. En... Ja, en toen ben ik dus muziek gaan doen. En dat, werd, dat is eigenlijk al helemaal niet echt iets technisch. Hoewel ik nou als producer daar heel veel techniek in aanraking kom. Maar dan kreeg ik dus een Duitse vriendin. En toen ging dus naar Duitsland toe. En toen ging het wel heel hard. Maar, want, maar, ja. hoe krijg je een Duitse vriendin... op het moment dat je echt geen woord Duits spreekt? Nou, de grap was... Ja. Zij, Martijn, zo, nee. ja, okay. ja, ja, zij zij is niet zo naïef. Nee, wat? Oké. ja, zij studeerde al in Nederland. Tenminste voor vier jaar. Ze kon eigenlijk uitsteken dus, zij, Nederlands. Zij heeft de moeite moeten doen eigenlijk. Ja. Uiteindelijk ja. Maar van tevoren wel. Ja. Ik heb haar zeg maar niet gedwongen. Maar ze kon, ze kon heel goed Nederlands spreken. En ja, dat ging toen al eigenlijk als een trein. Dat de, de, de, de taal, zeg maar. Maar dan zit je een keer bij de schoonmoeder... En, en, en zij kan geen Engels, zij kan geen Nederlands, ik kan geen Duits. En nu spreek je neem ik aan het over Duits. Ja, nu gaat het heel ja. goed. Maar, toen, maar je ging echt om de liefde naar Berlijn ook? Nee, want ik, ik dacht van, dat vind ik geen goede reden. Hoe, hoe leuk ik haar ook vind. Uh, het was toch best wel een beetje pril. En ik dacht van, ik ga niet daarheen als ik daar niks te doen heb. Ik wil echt uit, vanuit mezelf wil ik daarheen. Dus toen ben ik hier gewoon echt een, aantal echt een aantal keer heen gegaan. Ik denk wel een stuk of zes, zeven keer om de zoveel maanden. En daar gebeurde het toen echt: had ik al meteen het gevoel, van, wow, wat gebeurt hier? Heel veel jonge mensen. Ik bedoel, als ik op straat loop, zeg maar in de wijk waar ik woon, bijvoorbeeld, zoals vrienden zijn, zijn er heel veel mensen van mijn leeftijd. En dat, dat gaf zo: ik dacht van, wow, s'avonds gebeurt er wat, weet je. Want in Leeuwarden, als ik daar was om 6, 7 uur s avonds op zaterdag of zo, dan was ze helemaal uitgestorven. Bijna. Er gebeurde gewoon niet zoveel. Maar hier in Berlijn, in Friedrichshain Een beetje een oneerlijke vergelijking want maar, maar, maar dat te zeiden. Dat klopt, want ik, dat, is, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Want kijk, in Groningen, weet je, daar kwam ik dan heel af en toe ook wel eens. En dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal, weet je, of in Amsterdam. Maar in Leeuwarden woonde ik. Dus ik dacht van ja, ik ga daar lekker heen. En toen, nou, toen kwam ik daar in Berlijn. Ja, en toen ging het al best wel hard. Want toen had ik een keertje, besloot ik een keertje een, uh, hoe zeg je dat, een... Um, een, een open dag te geven. En niet echt een open dag, gewoon een klein huiskamerconcert, Dat bedoel ik. En toen ging dat, ging daar spelen. En toen kwamen een zootje mensen naar uh, dat concert toe. En op een gegeven moment zegt zo'n meisje tegen mij... van, hé, hey, je hebt een toffe stem in het Duits. Kom morgen maar langs. Ik zeg van, ja, is goed. En het was een hele chaotische avond. En dan zit word je dan ochtends wakker met een kater. En dan denk je van, oh ja, ik had een soort van auditie. Dus ik ging daarheen. En toen moest ik dus iets zingen. Het was een grote auditie met allemaal mensen in kostuums en zo. Oh. En ja, dus ik moest toen wat zingen. En... En dat vonden ze te gek. Dus uh, ja, dus dat ging allemaal als een trein. Een beetje like Living the German Dream horen ja, we hier. Ja, ja. En, en toen, ben, en toen kreeg ik dus, nou, heb ik sindsdien een soort uh, een sessiezang. Doe ik dan voor uh, een groot pretpark in zowel Nederland, België als uh, Frankrijk. Ah, dat maar dat is terzijde. En hij dat ook... noemt hem niet, hè? Dat is heel, nee. goed, is dat is heel professioneel. Heel publiek <laughs> ja, je wel. Heel goed. <laughs> <laughs> uh, uh, wat, wat een verhaal. Het <laughs> ja, begon bij zingen in de auto op de afstand. <laughs> ja, kijken. en dan heb ik sinds, En, en, en ja. nu verdien je daar je geld mee. Is niet het enige waar je nee, geld dat, mee verdient? Sterker nog, dat is eigenlijk maar een, echt een, heel, een klein side-project nu van mij. Dat doe ik echt om de zoveel maanden. Dan zing ik weer een aantal liedjes in. Maar ik werk nou al sinds een anderhalf jaar samen met Thomas Azier. En dat is een songwriter die, uh, die, is, die is getekend bij uh, Universal Records. Zeg maar even kijken, ik kijk Mercury Vertigo in Frankrijk. En hij is sinds kort ook bij Republic Records in uh, Amerika. Dus het album gaat daar ook uitkomen. Maar het album, om even terug te gaan... dat hebben we samen uh, geproduceerd. Hij had al heel veel van die songs klaar. En dat hebben we dus uh, in de studio die ik heb gebouwd in Lichtenberg hebben die hebben dat afgemaakt. Je hebt ook nog een studio gebouwd, dus. Ja. Daar, daar, <laughs> moeten we, daar moeten we uh, alles Zeker over weten. Maar uh, uh, uh, eerst willen we dit toch even laten bezinken. Uh, onder het genot van wat muziek. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get.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 is what you want. En ook deze Alexander Rijda, of Rida is een Berlijnse DJ-producer. Zoals El, de muziek die wij deze uren draaien. Met het Berlijn het te maken op, uh, heeft. Kwart over vier alweer. Uh, vanuit Berlijn. Dus is dit Radio 1. En we praten met mensen die iets Met Berlijn hebben en dat is dan heel voorzichtig uitgedrukt. Een van die mensen is uh, Peter Bijl. Uh, u kent zijn naam misschien uh, uh, van het uh, boek Trekhaak gezocht, dat hij uh, twee jaar geleden heeft geschreven. Uh, Peter, wat heb jij met Berlijn? Ik heb heel veel met Berlijn. Nou, um, begin er maar, aan. En zeg, maar, en ik zeg vooral ook goedemorgen. Uh, op een goedemorgen. mooi Berlijns tijdstip, Berlijn is een superstad die bij mij heel veel, heel veel teweeg heeft gebracht en heel veel heeft gedaan. Een stad die heel erg, um, heel erg inspireert, vooral door het, hele, ja, door het hele creatieve karakter... door het karakter van vrijheid wat daar is. Ik woon daar nu sinds vijf jaar opnieuw. Ik heb daar uh, negen jaar geleden voor het eerst gewoond... En het is een stad die mij in de altijd heeft blijven trekken, blijven inspireren, blijven boeien. Een stad eigenlijk als geen ander. En dat is wat het ongelooflijk uniek maakt. En wat heeft dat opgeleverd? Wat heb je daarmee gedaan? Wat ik daar zelf mee gedaan heb, uh, ik heb gemerkt dat ik ben veel internationaler ben gaan denken sinds ik, daar, sinds ik daar woon. Ik ben veel meer bewust van grenzen, veel meer bewust van historie. Um, ben, denk ik, ook veel creatiever en visueler geworden. Het is een stad die continu prikkelt en continu uitdaagt als je ervoor open staat. Het is, um, veel mensen denken, uh, denken bij grote steden, bijvoorbeeld aan Parijs. En Berlijn is ongeveer alles wat Parijs niet is en omgekeerd. En um, dat is, dat is ongelooflijk boeiend. Het is totaal niet mooi, maar het is, het, is, het is rauw en ranzig. En dat heeft ook een schoonheid. Het is vervallen. Het is een stad vol paradoxen. Um, en um, ja, dat is prachtig. Maar gezond dat... dus voor de geest om in Berlijn te gaan wonen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik, ik, ik wil het eigenlijk zo zeggen. Het is een stad die um, heel erg ruim en open is opgezet. Dat merk je in straten. Sommige straten, daar kun je je als mens bijna nietig voelen... zo massaal en zo groot zijn ze. Um, huizen zijn... Um, uh, er is ruimte, dat is echt dat is het ding. Uh, ik woon zelf ook in een, uh, in een altbouwwoning met een uh, plafond van 4 meter hoog. Dat heb ik in Nederland in studentenkamertjes in Utrecht nooit meegemaakt. Nee. En het is vooral ook een stad die uh, ruimte voor de geest geeft. En uh, sinds, de, sinds de muur is gevallen, uh, bijna 25 jaar geleden... Ja, is het, een, is het een, uh, een toevluchtsoord geworden voor mensen vanuit de hele wereld... Die daar naartoe trekken uh, en er ruimte vinden en er te vinden. Was natuurlijk ook wel het geval toen uh, in West-Berlijn toen de muur er stond. Ja. Ik heb begrepen dat jullie zo meteen een plaats plaat van Iggy Pop gaan draaien, die daar natuurlijk met David Bowen Jij weet meer wel dan dat wij, zeg maar? De goed, de inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja, en uh, ja, het is, het, is een, het is een ongelooflijk boeiende, prikkelende stad. En ja, dat en, houdt niet op met En, en Peter, uh, het, het, uh, een paar jaar geleden heb je die uh, reis gemaakt die uiteindelijk uh, geresulteerd heeft in, in Trekhaak gezocht hè? van Utrecht Klopt. naar, naar ja. Istanbul. Is, is Berlijn ja. dan uh, uh, daar ook de grote inspiratie voor geweest? Um, niet de grote inspiratie, maar het heeft wel meegemaakt. Je, je, om... je zegt namelijk, het maakt je bewust van grenzen, van ruimte, ja, uh, ja, van ja, verbinding. Kan me voorstellen ja, dat die elementen ja. ook terug zijn gekomen in die reis? Die elementen zijn absoluut teruggekomen in de reis. En ik denk ook wel, ik heb, ik heb die reis uh, samengemaakt met uh, muzikant, theatermaker Tjerk Ridder die daarmee die daar begonnen is, maar ik ben uh, ja, door het hele gegeven van grenzen en verbinding uh, aangehaakt en met, met hem meegegaan, uh, boek geschreven. Dus sterker nog, op dit moment, en dat is bijna een primeur, we zijn de laatste hand aan het leggen, echt letterlijk de laatste, het moet over drie uur klaar zijn, oh. um, van het uh, Duitse vertaalde boek, Anhänger gezocht. gezoekt, Man braucht anderen om vooran te komen, wat in september in Duitsland verschijnt. Dit is een. We hebben een scoop. Zo hoort het op radio 1. Maar, uh, we hebben, zo hoort het op radio, precies. We hebben uh, uh, uh, je natuurlijk ook gevraagd om uh, bij ons uh, in deze uitzending te komen. Omdat jij uh, veel weet van de muziek in Berlijn. Ja. Um, ja. Tegenover ons zit Robin, uh, of, uh, Robin Hunt. Laat ik hem op zijn uh, engels amerikaanse ja. zeggen. Muziekproducer -be in Berlijn. Um, wat voor muziek is Berlijn? Kun je dat? Zou je daar iets, iets concreets over kunnen zeggen? Ja, zeker. Het is een stad van subculturen. Um, in allerlei vormen en maten. een hele belangrijke subcultuur is de techno-subcultuur, de elektronische subcultuur. Dat was de muziek die echt opkwam uh, eh, precies in de tijd dat de muur viel en dat Oost en West echt voor het eerst samen feesten met het, met het nachtleven van West-Berlijn. Nu in allemaal verlaten plekken in Oost-Berlijn. Um, het is een stad waar uh, de grootste bands van Duitsland zijn eigenlijk punkbands. Um, je merkt in wijken als, als Kreuzberg en Friedrich hoe ja hoe ongelooflijk punk en do-it-yourself um, de stad is. De stad is arm voor Duitse begrippen. De stad is gezien het verleden enorm anarchistisch. Um, de stad is enorm uh, ja, experimenteel, avant-garde. Dat merk je heel erg, um, heel erg in de stad... Um, een band natuurlijk als de nooit Neubauten is ook al sinds de jaren tachtig... echt letterlijk in die zin het, het geluid van een stad als Berlijn. Um, en uh, ja, het, het, het, het, het blijft prikkelen. Wat een heerlijk enthousiasme, um, Peter. Do-it-yourself do it, do it is letterlijk eigenlijk het, um, het, het devies van Berlijn. Dat is ook een groot verschil met Nederland. Uh, in een stad als Amsterdam kom je al wat sneller in... Uh, kom je grenzen tegen. Kom je, blijf je een klein beetje in... Je kunt zeggen cirkeltjes hangen. Dat geldt voor elke Nederlandse stad. Hmm. En in Berlijn is in die zin ja, de ruimte. En um, in Nederland zitten al heel snel verdienmodellen ergens achter. In Berlijn is nauwelijks geld, dus waarom zou je het daarom doen? Mensen doen iets voor passie. En um, dat merk je en dat proef je. Hmm. En op het moment dat je, dat je daar naartoe gaat en je hebt een bepaalde visie, je wil, je wil iets bereiken, dan kan het een stad zijn die. Ja, ...enorm helpt om dat doel te bereiken. Als je die visie wat minder hebt... ...kun je ook enorm verdwalen... ...en bijna ten ondergaan in het uh, feestgedruis. Peter, maar, uh, ja. die, die platen jij net noemde... ...die willen we graag nog wel kunnen draaien. Uh, uh, dat, uh, ja. Vind jij het misschien anders wat, wat... jij weet al wat we gaan draaien? Zou jij me anders willen aankondigen? Ik uh, kondig met groot plezier een, uh, een classic aan uit de jaren 70, uh, waar Berlijn een belangrijke inspiratiebron is geweest. Opgenomen in Berlijn, 50 meter van de Berlijnse muur... vandaan in de Hansa-studio's. Daar komt die Iggy Pop met nightclubbing. Dus. Vier minuten voor half vijf ook alweer. Dit is Radio 1, WNL vanuit Berlijn. Uh, hij werd geboren als Robin Jacht. Robin Vanderjacht, heb ik oh, ja. opgeschreven zelfs. Ja, uh, maar in Berlijn kennen ze hem als Robin Hunt. En hij zit nog steeds bij ons uh, in de studio gesproken. En, uh, en over de studio gesproken, Robin. Uh, je, je bouwt nu je eigen studio in Berlijn. Hoe zit ja. dat? Nou, sterker nog, hij is al een jaar klaar. Oh. Kijk, het is zo: wij hebben uh, twee jaar terug. Nou, ja, toen ik hier. Kwam wonen. Toen heb ik een jongen ontmoet die toevallig bij ons in hetzelfde huis woonde... en hij heeft met een groepje mensen... Hebben ze een hele fabriek wilden ze uh, huren. En dat was een, fa een fabriek, een oude gieterij. En dat is een, in het oosten, nog oostelijker van Friedrichshain, waar ik zelf woon, in Lichtenberg. En die fabriek wilden ze opknappen. en dacht van, ah, lachen, interessant. Ik wil eigenlijk wel een, ik wil een studio bouwen, want ik wil niet meer thuis werken Dus ik ben daar meegegaan en toen kwam ik daar... En het was alsof die mensen echt het boer verlaten hadden. Weet je, oude kluisjes waar de, met, mochten spullen, kleren van die mensen erin. Overal oude Russische machines, heel veel oude Lenin-pamfletten en uh, van die oude sociale toestanden. En dat vond ik ontzettend oh, spannend. Weet je, DDR-vlaggen, echt alles lachen. En dat vond ik zo, zo te gek. Want Lichtenberg is sowieso best wel een, uh, ja, een hele uh, beetje. Uh, een hele rauwe, hele rauwe buurt. de Friedrichs zijn waar ik woon. Het is hip, studentico's, punkers. Maar Lichtenberg uh, is, veel, is veel rauwer. Weet je, heel veel echte Oost-Berlijnse uh, Oost mensen. Heel veel Aziaten. En ik dacht van, nou, dat, dat vind ik te gek. Nou, dan ben ik daar die studio gaan bouwen. En uh, dat ging eigenlijk heel erg rap. Want toen kwam ik op een gegeven moment Thomas Azier tegen. En toen was ik al een beetje aan het, aan het klussen daar. En toen... We begonnen We met samenwerken en dat ging zo goed en snel. Toen dus dacht van Thomas van nou, hé hey, jongen, we gaan, ik wil wel een ruimte hebben. Dus heel hard aan die ruimte getrokken. Echt in drie maanden was het dan ook in één keer klaar. Daar heb ik echt heel hard voor gewerkt. En sindsdien uh, ja, kom ik daar echt lekker aan de slag. Gewoon als een ja, het klinkt fantastisch. En jij produceert dan de muziek van Thomas... Maar ja. ook van andere uh, uh, muzikanten. Nou, op de, eigenlijk het meeste werk ik aan Thomas nu. Eigenlijk tenminste, we hebben nu net het album is een maand ongeveer klaar. En dat was eigenlijk. De studio was open. En meteen 24 uur per dag bijna werd daar gewoon gewerkt aan zijn, aan zijn werk. En ja, ik ben nog steeds gefascineerd van die ruimte. Je je moet je voorstellen, mijn ruimte in die rauwe fabriek die nog steeds niet helemaal klaar is, mm -hmm. heb ik, was mijn doel, mijn visie, om een heel een soort van klein, perfect paleisje te hebben. Nou, ik heb nog niet al het geld van de wereld, maar ik had wel tijd. En ik ben ook wel handig, dus ik, moest, ik zat echt met bakstenen te slepen, houten zagen. Mm -hmm. Dus ik heb nu echt een best, echt mooi ruimtetje, die heel goed klinkt. En dan ga ik naar buiten en dan kom ik die deur van mijn kamertje open. En dan die gang, die klinkt dan al, heeft dan een bepaald geluid. En dan neem ik bijvoorbeeld geluidjes op in de gang. Of we hebben boven een grote lift, een lift, liftkamer waar een grote machine staat. Die lift heb ik opgenomen, die hebben we ook in een track verwerkt. Uh, ik zet hem daar neer, Thomas. Oké, okay, gaan we maar zingen, microfoon ervoor. En ook die gal meenemen van, van die ruimte. En, en dat is echt een, best wel een geworden in die plaat ook. Het is een jongensdroom eigenlijk. Ja, ja echt wel, ja. Nu zit bij ons ook in het studio nog steeds dit, uur en Marlijn Uitzinger. Onze, onze Berlijnen. Ja, ja goeiemorgen. Zo'n zo hippe jongen als, als Robin komt dan naar Berlijn, gaat dan naar Liechtenberg. In een oude DDR-fabriek. Uh, uh, uh, een studio bouwen, een hippe studio. Met een hippe nieuw artiest uh, uh, een plaat opnemen. Terwijl buiten allemaal uh, rauwe Aziaten rondlopen. Is dit contrast <laughs> Berlijn? Ja, dat is wel heel erg beleid. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik ook in zo'n soort ruimte kwam, dat ik dacht. Oh God, wat een zootje. Maar iedereen deed even het heel normaal. Dus ik denk, nou, laat ik even niet kinderachtig doen. En uh, ja. ook denk ik dat is heel normaal dat je hier iets organiseert in zo'n, uh, in zo inderdaad, in zo'n fabriek. En het is allemaal, ja, met ruiten waren gebarst. En het was in de, in de kunstfabriek bij. Um, um, ja. Um, ja, aan de spray in ieder geval. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar die je misschien wel. Dus, dat is een, zijn nu allemaal ateliers. En dat was vroeger ook... Was het een, inderdaad een oude fabriek. En dat hebben ze omgebouwd. een kleine ateliers van gemaakt. En ook wat grotere ruimtes. Nou, het, is echt, het was toen, zo een jaar of uh, zes geleden was het echt... Ja, helemaal uh, ja, rauw en, en niks, geen decoratie en verlichting nauwelijks. Een zootje. Ja, dat ken ik. Ja. Geen ja. licht, geen verwarming. Dan nee, daar met geen bin, verwarming ook? Binnen nee. 15, want het is koud hier. En dat vind ik trouwens te gek. In de winter, hè? Ja, ik ja, vind het hier. Met heet, hè? Ja, maar dat vind ik, trouwens, dat, dat vind ik echt te gek van Berlijn. Het is of echt, het is echt bloedheet kan zijn of heel koud en alles wat er tussenin zit. Dus gewoon wat extremer dan in <laughs> Nederland. En dat vind ik best wel lekker dat het echt koud kan zijn of echt heet. Maar dan sta je te werken met min 15. Oké, okay, dan moet je keihard werken om het warm te krijgen. En dat is op zich wel weer goed, dan schiet het ook op. Maar dat vind ik dan wel echt er staan geen er heel veel. Er zijn nog echt heel veel leeg ook in Berlijn? Ja, ja zeker. Ja. En, ja, ook, dat... en ook uh, fabrieken die nog bijna niet ontmanteld zijn? Zoals uh, dat je nog in de profette van Lenin tegenkomt? Of is dat nu wel een beetje voorbij? Mm, ja, dat weet ik niet. De DDR-vlaggen en zo. Ja, ik ken ook iemand die dat soort dingen verzamelt. Uh, DDR-paraphernalia. Die de afgelopen 24 tegenwoordig... jaar al die fabrieken in is geweest ja, ja. om het eruit te halen. Nee, Brandenburg vooral. Het ah. platteland. Oh, ja. Uh, ja, daar kan je ook nog wel veel vinden... Maar dat loopt natuurlijk wel ja, terug. Op een gegeven moment zijn alle hobbyisten daar zo mee aan de slag gegaan ja, dat het, euh, ja, het opruikt. Maar dat soort gebouwen en locaties zijn er nog, ja. En ja. dat is ook het leuke. Robin? Ja? Um, je bent hoe lang nu hier in Berlijn, dat heb je mij al gezegd, maar, ik Ja, over uh, drie jaar bij oké. Waar sta je over tien jaar? Nog steeds hier actief? Nou, en, uh, uh, uh, uh, uh, ik, ik, mijn plan is om echt nog veel verder te zijn, nog veel met veel meer mensen hebben samengewerkt. Uh, ik ben, ik, ik ben, begin ook niet meer zo bang te zijn om. Uh, naar andere landen te gaan, misschien zelfs wel New York of weet ik veel wat. Ja, maar New York is dan steeds dan de next level vergeleken met Berlijn? Nou, dat, ik heb tenminste van Thomas die was daar en die, heeft, die, die, die wist maar te vertellen dat het daar het niveau nog hoger ligt. Omdat je dan wel moet, omdat, omdat alles zo duur is daar. Oh, ja. en hier, hier kun je ja. gewoon bijna gewoon chill do, aandoen en je kunt gewoon blijven wonen en leven. Maar daar is het nog meer een stapje verder. Maar goed, ik, voorlopig zit ik nog wel hier, want ik heb nog zoveel te doen en te leren. En ik heb die studio ook net klaar, dus ik wil ook echt wel even nog wel een aantal jaar lekker werk. En, en, uh, ja. en welke kant gaat het dan op? Weet je dat ook al? Je? je doet nu verschillende dingen in jouw studio, ja. je doet ook zelf verschillende dingen, zowel nog echt uh, onstage en uh, zeg maar offstage. Ja. Uh, ja Ik denk dat gewoon nog veel met meer mensen samenwerken. Gewoon nog, dan, nog, nog beter worden. Dat het nog, ik, ik maak dan nu popmuziek bijvoorbeeld. Dus met Thomas. Maar het, ik denk dat het gewoon allemaal nog, nog... Ja, als het gewoon echt naam gaat krijgen. En dan met meer, misschien nog met bekendere mensen samenwerken. Dan Thomas nu, nu is. Weet je, hij gaat ook nog wel groter worden. Vooral met hem veel samenwerken. Nog. En Berlijn is echt een, een, een, een, ook nog een goede speeltuin dus. Je, je, mag, ja. niet valen, je mag niet nog falen, je mag je dingen proberen. Uh, wat sommige dingen wel. Ja, zeker. Ik werk ook met bijvoorbeeld Obi Blanche. Ja, maar dat is heel experimentele... Uh, zijn jongen. Uh, hele experimentele elektronica. Gewoon heel in de moment, in een paar uur hebben we een trek af en dat gaat er echt als een gek. Weet je, met Thomas Benck Soms zijn we soms uur op geluiden aan het werken om iets te perfectioneren, bij, wij, bij wijze van spreken. Bij Obi is het echt energie gaan en, en gas geven. En dat is ook spannend. Die plaat is dus af nu ja. en die ligt ergens in een winkel natuurlijk ook eens nou, een keer of zo. Hij gaat in januari uitkomen. Januari. Ja, en de eerste uh, single is al uit. Dat is Go City heet die. Uh, die is geloof ik zelfs op Spotify die te vinden. Er komt een, uh, nog een clip aan ergens uh, de komende maanden. Dat wordt nog opgenomen. Maar uh, Go City is in ieder geval al uit. Kun je horen? Op te regelen, zelfs via iTunes. Maar niet bij ons nu. Nee, dan hadden we hem misschien iets eerder moeten regelen. Want je hebt hem niet zo klaar om af te spelen bij je, toch? Ik heb hem op harde schrijf bij me. Harde schrijf? Nee, sorry. Dat wordt lastig. Nee, dit is een studio die... A uh, ouder is dan wij met z'n allen bij elkaar. Ja, ik uh, zag nog volgens dat mij. Uh, dus uh, dus uh, dat, dat, dat gaat hem uh, niet worden. Ze dus hebben er een computer neergezet. En oh, dat is het ja. volgens mij wel. Uh, u laat ze daar om op WNL namelijk uh, vanuit uh, de Studio 5. En dat is uh, ongeveer de oudste studio die ze hebben bij Deutschland Radio in Berlijn. We spraken er met uh, Robin Hutt. Uh, Robin, uh, dankjewel voor je komst uh, naar onze studio. Don't La La van zwei woning een Duits popduo. En uh, dit uh, nummer is afkomstig van het album 630 graden uit 2007. Hij woonde al tussen 2001 en 2006 in Berlijn en is sinds dit jaar terug als correspondent voor de nieuwe pers NEC Media Groep en het parol. Daarnaast is hij kroegbaas. Sinds 2003 runt hij het café Ammea in Kreuzberg. Wierduk Welkom, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, je woonde en werkte hier dus tot, uh, tot 2006. Nu ben je weer terug. De aantrekkingskracht was toch te groot? Uh, ook. En mijn dochter woont hier, dus die wilde ik ook graag weer zien. Maar het is, ik ben wel heel blij dat ik uh, hier weer kan werken. Ja. Dus um, alle, alle ja. verhalen over Berlijn die hier zijn langsgekomen, die kan ik ja. wel onderstrepen. Want het is een, een vreselijk leuke stad en uh, leuk om hier te wonen en te werken. En je, je, je kwam terug omdat je de kans kreeg om weer terug te komen? Of was er een... Ja, de kans, ik ging weg. Ik werkte bij Elsevier op de redactie in Binnenland. Dus ik heb die de afgelopen jaar heb ik de Nederland weer opnieuw leren kennen, want ik was de hele tijd weg geweest. En uh, toen kwam die baan die ik nu doe, dus bij de persdienst trouwens, wat vroeger de GPD was en een aantal andere media die jullie genoemd hebben. Okay. Die kwam vrij. En uh, dat kon ik gaan doen. Dat wilde ik graag gaan doen. Dus uh, dat doe ik nu sinds uh, februari. Maar ik ben in de afgelopen jaren natuurlijk regelmatig in Berlijn geweest. Omdat, zoals gezegd, mijn dochter woont hier, dus ik was hier elke twee weken. En, en een keer. kroeg dus en die, ook. En die kroeg die ik zelf niet run, maar die ik wel heb met een Duitse partner samen. Ja, ja. En, uh, dus, uh, Moet je ook even uitleggen trouwens, Café Meer in Kreuzberg. De laatste keer dat ik mijn Duits checkte, was een meer nog een, een, een zee? Fee, ja. uh, Welke zee? Volgens mij geen zee ja. in Kreuzberg, toch? Nee, het is een beetje een geintje. We wilden in, wilden in die kroeg, of het is een beetje te geintje natuurlijk... We wilden in die kroeg een beetje de sfeer van een café aan, aan het strand uh, maken. En de, de, de kruislings kruis op die Bergmanstrasse waar de kroeg is, staat de Meringdam. Dus het is café aan de Meringdam een beetje, maar ook café aan zee. En dan hangt het mooie, mooie schilderij van een, een uitzicht op de, op de zee. Het hangt ergens aan een... Aan een van de muren. Maar het is inmiddels een soort standcafé geworden. voor heel veel mensen daar in die kiets, zo zeggen ja, Berlijn. Hij de Bergmanstras, een gezellige straat? De Bergmanstras, is de kiets. Kiet. Kiet. Kiet. Eh, help even mee. Het nou, je hebt dus hier. Oké, okay, ja. Ja, je hebt hier de wijken. en binnen die wijken. ja, dat is dan typisch Berlijns. Dus heb je dan een aantal straten. en dat is dan de kiets. waar ja. heel veel mensen ook hun hele, hun hele leven bijna niet uitkomen. Dus die begeven zich hun hele leven binnen die kiets. dat zijn nog vier, vijf straten. En in die Bergmankiets, waar wij dan zitten. Zijn, is het café meer uh, inmiddels een. Uh, Begrip, dus veel stamgasten zo, die er elke dag komen. En, uh, en die Bergmanstraat is enorm opgeknapt in die tien jaar dat wij daar nu zitten. En was het in het begin uh, nog niet zoveel. En nu is het echt een van de populaire straten in Berlijn. Dus het is echt uh, hartstikke leuk dat wij daar het café hebben. Mag ik even net doen alsof je er dan een aantal jaar niet bent geweest? Dat is namelijk nou. uh, iets interessanter. Want dan kom je zeg maar nu dan terug in Berlijn. En je bent er weggegaan in 2006. Zijn er enorme verschillen met hoe je de stad dan achterliet in 2006? Ja, die, die stad, die, dat, dat bouwen... Toen, toen ik hier kwam, 2001, toen we hier kwamen... Toen was die Strasse, waar de, in, in midden Dat was braakliggend terrein, dat is bij de Potstammerplatz. Het was ongeveer braakliggend terrein. Dat is nu helemaal volgebouwd. Dus sinds 2006 is, daar, uh, is dat zo ongeveer afgebouwd daar. Dus, dus echt, als je ziet in wat voor tempo hier gebouwd kan worden... De, de Hauptbahnhof bijvoorbeeld, het enorme hoofdstation hier... het centraal station in Berlijn... is al de afgelopen jaren gebouwd en geopend... Uh, dus het Vliegveld lukt, lukt iets minder. Dat is dan weer uh, teleurstellend. Maar die stad die is, die verandert zo, zo enorm snel. En het leuke is ook dat uh, daardoor ook uh, de populariteit van sommige wijken uh, verandert. Ene, ene jaar is één wijk uh, leuk en uh, gaan mensen daar wonen. En dat, dat, die gentrification gaat er weer heel snel doorzetten. Waardoor mensen weer naar een andere wijk trekken. Die jongen die hiervoor zat, die woont in Vierig zijn. Nou, ja. een paar jaar geleden wilde niemand er wonen. Of een jaar of vijf geleden of zo. En nu is dat een van de hippe, hippe wijken. Dus hier, in tegenstelling tot... In vergelijking met de, nee, steden in Nederland bijvoorbeeld. Amsterdam, wat totaal uh, vast zit eigenlijk. Waar ja. eigenlijk niks gebeurt als je daar komt. Het een soort museum is geworden. Of een toeristen trekpleister. Maar waar je helemaal niet het gevoel hebt dat, daar, dat, dat het daar bruist en beweegt en die, dat het daar dynamisch is. Gebeuren buiten Berlijn te weinig spannende nieuwe dingen misschien? Nou, buiten Berlijn is niks. Nou, maar, <laughs> dus, maar buiten Berlijn als in, in Nederlandse steden, maar ook in, in andere grote Europese steden, in Brussel, in Parijs, in Rome, in, in Barcelona, zijn dat dan toch steden die op een bepaalde manier gewoon oersaai zijn? Nou, ik denk, in het voorjaar was ik in, in New York en toen Weer Rus. en toen vond ik wel dat je daar de sfeer, ook de rouwen, dat je dat heel erg kunt vergelijken met uh, Berlijn en Barcelona. Misschien ook wel, ja, goed. Er zullen ongetwijfeld steden zijn waar, waar een soort zelfde dynamiek uh, plaats heeft. Maar Berlijn is daarin wel heel bijzonder. Ook omdat het uh, inderdaad uh, de, de, het aantal mogelijkheden is hier gewoon reusachtig. Maar het begint Berlijn. Dat is een hele merkwaardige vraag misschien. Dan nu uh, de vluchten vlucht te plukken van het feit dat hier uh, bijna 25 jaar geleden een muur heeft gestaan. Ja, het is natuurlijk een hele, hele onwezenlijke plek uh, geweest. En uh, de, na die wende moest, moest, moest, moest er echt opnieuw gedacht worden over die stad. Hoe moest die stad eruit gaan zien? En, en wat zou het worden? En er waren natuurlijk allerlei... Vluchtplekken, zeg maar, plekken waar, of een soort plekken waar vrijheid heerste, omdat daar zo lang niks mee uh, gebeurd was, of omdat die totaal verwaarloosd waren. En mensen die eigenden zich die plekken toe. Dan hebben we het over, over bijvoorbeeld illegale housefeesten, uh, dat, zo, dat soort dingen. Dat je dan gewoon in een fabriekshal ja. een geluidssysteem kon neerzetten en ga maar los. Ja. Hoe is dat vandaag de dag trouwens? Nou, als je in het, in het Oosten komt, dan heb je, ik bedoel, die, die, die uh, fabriekspanden, zo, dat weet ik niet. Maar je hebt nog altijd van die rare leuke uh, huiskamerdingetjes en zo. Mensen kunnen zich heel snel bewegen van, van plaats naar plaats. Omdat uh, de huren zijn laag, er is, heel veel uh, staat vrij, vooral in het, in het Oosten. Dus je kunt heel snel een plek innemen, daar iets mee doen. En uh, is het niet meer leuk, dan, dan ga je weg en dan kun je ergens... Uh, Anders naartoe gaan. Dat is natuurlijk totaal anders dan in, uh, in de steden als uh, Amsterdam. Ja, Amsterdam ken ik toevallig goed. En mm -hmm. dan vind je dat uh, volgens mij helemaal. Maar ja, ooit zou deze stad natuurlijk ook um, vast komen te zitten. Denk je niet? Misschien um, duurt nog wel een tijd, dat... een hele lange tijd. Nou, Marjolein uitzingen, uh, ook nee, nee, de, de hele nacht nee, nee, te gast? Nee? nee, want dat is ook nooit um, Berlijnsachtig. In de jaren twintig werd al geschreven door uh, meneer Scheffler, als ik het wel heb. Uh, dat is een bekende zegswijze uh, in Berlijn. En Berlijn is gedoemd om altijd te worden en nooit te zijn. Ja. En dat uh, dat is gewoon, dat hoort, wow. uh, dat hangt aan die stad. En dat, dat zal nooit een vastgeroeste plek zijn zoals uh, bijvoorbeeld Parijs ook. Waar je kan komen en over tien jaar kom je er weer en is het gewoon hetzelfde. Het is allemaal heel gezellig en lekker eten. Maar het is toch iets anders dan Berlijn. Want Berlijn, dat weet je niet hoe dat over tien jaar is. Is het dan ook een, een droomstad voor jou uh, Wiet, om, droom, uh, om correspondent te zijn? Nou, ik, ik kwam uit Moskou toen ik hier kwam in 2013. Ja, 2003. ook niet verkeerd toch. Uh... En, uh, toen vonden wij Berlijn eigenlijk vreselijk saai. Uh, het was zo leeg namelijk en er gebeurde heel weinig... en de mensen waren veel trager dan in Moskou. Uh, dus we dachten echt van, uh, waar zie je nou de actie? Ik herinner me, dan dus, heb je weer een scoop. Op een gegeven moment kwam Peter Hamerkoer bij ons op bezoek vanuit Moskou... want die ging zich oriënteren in Berlijn... of niet ook in Berlijn zou gaan werken. Hm. Dus ooit was daar sprake van... En uh, Peter en zijn vrouw die zeiden: Ja, maar hier gebeurt helemaal niks. Hoor. Die straten die zijn leeg en ik kan me helemaal niet voorstellen om dat, uh, dat ik hier ga werken. Dus kwam vervolgens uh, En dan had hij ook die planten prachtige bondmuts die, die, die, die hij <laughs> in die tijd had af moeten zetten. <laughs> ja, je dat is ja, ja, dus, hier binnen, in de winter ook wel nodig hoor. Dus altijd een beetje te vanaf waar vandaan kwam, toen wij in Rusland kwamen, was het hier vrij, vrij uh, rustig. Maar... Um, um, op de, op, op, na korte tijd merk je natuurlijk wat, hier, wat zich hier afspeelt. En dat is vooral uh, in, uh, op cultureel gebied natuurlijk vreselijk veel. En ik kan me voorstellen, helemaal voor jongeren die zo begin twintig zijn... die naar Berlijn komen en die ervaren hoe goedkoop ook die stad is... en hoeveel mensen van hun leeftijd hier rondlopen... en die die vrijheid ervaren van die stad. Want dat heb ik op een gegeven moment begrepen. Dus echt in, in Berlijn kun je echt heel vrij voelen. Een soort van vrijheid die je elders niet voelt. En dan komt dan voor die generatie is het natuurlijk op dit moment een ja. droomstad. Ja. Ja. ja. maar goed dat is dan gebeurt er dan nu voor jou genoeg in deze stad? Ja, ik vind het geweldig. Echt, uh, ik, ik kan zo door die stad, een hele middag door de stad rijden. En over, overal stoppen en uh, gaan kijken. En uh, tegenwoordig neem ik grond, mijn dochter mee, die is 15, dus die is natuurlijk ook geïnteresseerd in. Maar die kent de stad beter ja, ja. dan ik. Dus die zegt: je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. Die, die loopt met haar vriendengroepen door, door al die wijken. En die is helemaal vertrouwd met die stad. En dat is echt, uh, echt uh, dus, er is zoveel te zien. En zoveel verschillende sferen ook. En daar gaan we straks eh, nog zeker over verder praten hier op Radio 1. Want WNL komt deze hele nacht vanuit Berlijn. 13 minuten inmiddels geworden voor 5. We gaan nog wat muziek luisteren, ook uit Berlijn. Uh, dit zijn Ellen Alien en Apparat. Zijn beide Berlijners komen vanuit de Technohoek en uh, maken, van, maken diverse soorten dansmuziek. U hoort het in Way Out... Apparat Way Out. Komt uit Berlijn. Uh, Wiert Duk is correspondent in Berlijn... voor andere, onder andere de Nieuwe Pers... Uh, maar heeft hier vanaf 2003 ook een kroeg in Kreuzberg. Ja, en daarnaast schrijft hij een boek... over de belevenissen van zijn puberdochter... op een zwarte Berlijnse school. Uh, Wiert? Uh, ja, dat, dat klinkt heel... Je, je, je bent correspondent, je hebt een kroeg... en je hebt een, een Docht, puberdochter op een zwarte Berlijnse school. En daar schrijf je dan weer over... Ja. Nou, brand maar los. Dat laatste. Wat, wat, ja, hoezo? Dochter, Waarom? Omdat mijn dochter met hele rare verhalen thuis kwam toen ze naar die school uh, ging. Mijn doch dochter zit op, op het Robert Bloem gymnasium. oud is je dochter? 15. 15, oké. O, zei je het al inderdaad? Ja. ja. ja. En, um, dat, die, ze zit op dat Robert Bloemgymnasium in Schönenberg, of tussen Schönenberg en Kro, in Kreuzberg. En dat is een uh, school met enorm veel um, uh, allochtone kinderen. Dus gewoon in, in dit geval heel veel Turks en uh, Arabische kinderen. Um, uh, bij haar uh, in de klas, dus ook. En ze maakt met die kinderen uh, voor alles mee. Dus ze is met, die, met, met hen bevriend natuurlijk. Maar ja, de, de, alle dingen die je op een school meemaakt, die gebeuren daar natuurlijk. Dus uh, ruzies en, uh, en toestanden. En, uh, de, al veel te snel worden, wordt uh, de, daar drugs gebruikt op die scholen. Uh, ja, maar dan, de, de dan, de dan, dan ga je natuurlijk. straks zeggen, hier gaat het een beetje over en, en lees, lees de verhalen maar. Ja. Uh, maar. Maar ik wil eigenlijk wel iets, iets concreters horen. Wat, is er nou, wat, wat was bijvoorbeeld het moment dat jij dacht, nou, dit is zo gek, hier ga ik over schrijven? Nou, op een gegeven moment kwam ze thuis en zei ze van ik heb de haren van Zegra gezien. Dus ik zei, hoezo je hebt de haren van Zegra gezien? Ja, zegt ze, de, je weet toch zeg die draagt een hoofddoek. En uh, op een gegeven moment uh, deed ze bij, uh, bij gymnastiek uh, haar hoofddoek af. En toen bleek ze vreselijk mooi haar te hebben. En, dus, en dat fascineerde mij, want ik dacht, ja, ze ziet die haren van die, van die andere meisjes. Dus uh, nooit Dus begon ik door te vragen van hoe zit het met daarin met die Turkse meisjes? En uh, uh, nodig, ga je ze ook uitnodigen voor je verjaardag en zo? Ja, dat, dat ging ze dan wel doen. Maar die Turkse meisjes die moesten dan eerst kennis maken met haar ouders en zo. En als dat er dan niet voor kwam, dan konden ze weer niet naar, die, naar haar verjaardag toe. Dus kwamen we dan op neer dat haar verjaardag... toch uh, alleen maar uh, Duitse meisjes kwamen. Maar ook... Um, andere dingen, in de eerste week dat ze daar op die school zat... Uh, werd ze ernstig bedreigd, bijvoorbeeld. Oh. En uh, ook al onmiddellijk... En nee, wie op... lachte nu om? Daar dus, uh, lachte <laughs> <Ja>, de vader <laughs> nee, nee, me niet niet? Nee. nee, dat was ook helemaal niet leuk. En het was even wennen, want wij kwamen... uit een hele keurige wijk, namelijk uh, Dalem. En daar is ze ook op de lagere school geweest. En opeens... Uh, toen ging ik weer naar Kreuzberg en toen kwam ze op die zwarte school. En daar waren de Morris gewoon veel harder, of daar zijn de Mooris hard, veel harder en, en heel anders. En een van de jongetje wilde indruk maken kennelijk op de andere. en die begon daar via het internet uh, te, te bedreigen en zo. Maar goed, dat, dat, daar, dan, daar is op die school het onmiddellijk paal en perk aan gesteld. Dus jongetjes uh, van school gestuurd, een aantal dagen. Ook in Berlijn is dat niet acceptabel? Dat is ook in Berlijn. Nou, gelukkig maar. Niet acceptabel. Maar ook andere zaken, ook wel, wel eens ernstige zaken... dat ik hoorde dat al in de, toen ze daar in die brugklas zat... toen waren al waren op school die uh, zaten te, te blowen en zo. Daar dat had ze helemaal geen kennis van. En ze dacht, wat gebeurt hier nou? Die, t, dus dat zijn allemaal zaken. Via haar blik en via haar ervaringen... kan ik schrijven over hoe het is om jong te zijn in, uh, in Berlijn. Maar is het dan ook... Um, zegt hij specifiek iets over Berlijn dan, haar, haar ervaringen? Of is het dan toevallig die school... Nou, Ik denk het wel, omdat op een gegeven moment... toen ze vierde zijn verjaardigen... waren iets van acht of negen meisjes of zo bij haar thuis. En uh, toen merkte ik dat al die meisjes dubbel nationaliteit hadden. Weet je, de ene was Duits-Kroaat, de andere Duits-Russisch... de derde Duits-Turks, noem maar op. En ze hadden, ze hadden allemaal een tweede paspoort. Alleen zat het van, van elkaar helemaal niet in de gaten. Ze, ze malen er ook niet om. En hun, hun, hun lingua franca is natuurlijk het Duits. Maar ze hebben dus allerlei totaal andere uh, achtergronden en ervaringen. En zij komt bij die, bij die kinderen thuis... En, Groeit dus op een hele vanzelfsprekende manier ja. heel multicultureel op. Heel goed eigenlijk. Ja, ze pikt al. Ja, ja, zonder dat, dat zij het goed. in de gaten heeft. Nou ja, het feit dat ze dubbel paspoorten hebben en dat er geen probleem van gemaakt wordt, vind ik wel prettig. Ja? Nou ja, ik merk in vergelijking met haar nichtjes, die in Hilversum opgroeiden en daar keurig op gymnasium zaten. En daar, dat is, een, dat is een, natuurlijk een witte school. Andere wereld, dat, Totaal andere wereld. En dat zij veel wereldwijs, veel streetwijzer is ook. Als zij gaat in, in de weekenden, hoe jong als dat ze is gaat ze met haar vrienden opstap in, in de stad. En ze kent het de, de, de, de hele systeem van die U-banen... dat kent ze bij wijze van spreken beter dan ik. Dus ze leidt echt een, een groot stadsleven. En je kunt wel proberen om dat, uh, om dat te beperken... en haar daarin te beperken. Maar ja, dat je op die leven toch bijna niet. En het levert wel allerlei interessante ervaringen op. Ja, en daar stip je wat moois aan... waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... maar waar heel veel mensen die voor het eerst in Berlijn zijn geweest... als ze terugkomen het over hebben. De U-baan. De S-baan, het openbaar vervoerssysteem in Berlijn. Uh, de, aan de ene kant wordt er een hoop over geklaagd. Aan de andere kant zit het ook wel vernuftig in elkaar oh, volgens mij. Klagen mensen even? Dus ja, ja. is klagen omdat ze altijd klagen. Nou, ik, ik noem een voorbeeld, maar, als jullie hier met het open bevoer hadden willen komen... dan was, hadden jullie vanaf de oostkant van de stad de problemen gehad... Omdat, omdat de Ring er weer uit ligt vanwege niet. werkzaamheden. Ik kom met de auto. Ja, dus ik, okay, okay. ik ben gisteren met de Ring uh, nog uh, uh, nou, buitengewoon we ver weg in de Prinslauwerbergen... Uh, Prenslauwen Allee? Geen enkel probleem. En dan heb ik de hele ring genomen vanaf Westkreuz naar Prenslauwen Allee. Nee, dat is, eh, is een beetje onzin. Ja, dat gebeurt, maar, Er maar het, zijn het, wel het, storingen, maar over het algemeen is het openbaar vervoer hier buiten gewoon goed. Ja, ja. Ja. En maak je daar dan ook makkelijker gebruik van dan dat je de auto pakt? Want je zegt wel, je bent met de auto, maar ik kan me voorstellen dat je met de auto ook heel vaak voor een stoplicht staat. Ja, maar die stad is zo leeg eigenlijk en er zijn zo weinig files dat je met de auto ja, ook, hoor... ook overal kunt komen. De, de, de, de, vertelde iemand mij gisteren dat de gemiddelde snelheid van een auto hier ligt op 14 kilometer per uur? Nou, ik heb echt. Nee, uh, dus rijden, dus. autorijden in Berlijn is voor mij uh, iets. Maar goed, nou, wij zijn in Nederland gewend natuurlijk, dan ja. kun je bijna niet autorijden. Maar autorijden is Beleid, in Berlijn is echt prima hoor. Dat, maar uh, ik heb mijn auto verkocht, want ik heb, je hebt eigenlijk als je hier in de stad zit helemaal geen auto nodig, je komt overal. Ja, kom echt over En ook op moeilijke tijdstippen. Ik bedoel, stel, stel je, je, je bent nu ineens zat van dit gesprek. Dan is het vijf uur s ochtends. Uh, uh, uh, ja, dan rijdt hij al lang, hè? Want ja? ze rijden bij mij door de slaapkamer. Dus ik uh, houd oh, er goed bij. Oh, door de slaapkamer ook echt. Dan heb je de taxi-app, toch? En uh, heb je dan ook taxi. taxis. Uh, die zijn je kan ook goedkoper, toch? In Nederland. Ja. Dus dat zijn gaat ook, ook nog makkelijker. En dan zat er ook nog, dat, dat, je kunt volgens mij ook nog als je een korte afstand met de taxi rijdt. Een kort strekken, ja. Een kort hoe zit dat? Nou, dat is wat je met de bus hebt als je geloof ik maximaal drie haltes doet. Zo kan je ook als je, ik geloof drie kilometer of zoiets ja. is het, uh, dan neem je een kort strekken. Ja, dan kijken ze ook zeg, reinig hoor. Worden ze dat ook niet zeggen ze ja. Nou, maar maar het, is, gewacht het is niet en, uh, zoals als op Amsterdam Centraal dat als je voor een paar kilometer komt dat ze zeggen: nee, volgende taxi. Nee, absoluut dat nee, nee. niet. Nee, nee, dat is nee, echt niet. Toevallig heb ik ja. voor het parool Ondekbaar. ook een van mijn opdrachtgevers een leuk uh, stukje kunnen maken over de taxis in Berlijn. Sorry, in de reden van. Maar ik wil even vertellen: omdat uh, bij het parool dus uh, die taxis in Amsterdam, daar was weer voor alles uh, afgrijzels gebeurd en verschrikkelijk. En ze dus gingen onderzoeken hoe het nou in andere wereldsteden. Ja, toen kon ik alleen maar eigenlijk positieve dingen schrijven over de taxis uh, in Berlijn. Zo Keurige heren die uh, ergens naartoe uh, brengen. En vervolgens klagen over Duitsers dat wel, want ze zijn natuurlijk allemaal uit het voormalige Oostblok of Turks. En dan klagen ze wel over Duitsers, maar ze brengen hier gewoon wel ergens naartoe. Openbaar uh, vervoer in Berlijn. Toch ook een beetje een hobby voor mijn medepresentator Martijn. Vergeven middel. Ik vind het ook lekker om in te zitten. Ja, echt, ook in zo ja, zo vooral zo'n S-baan. Volgend uur. Als je, als je gewoon een boek wil lezen, dat je hier in de S-baan kunt zitten en dat dat ding oneindig doorrijdt ik uh, lig liever op een strand. Goed, we gaan het er niet meer ja. over hebben. Wierd uh, Duk, uh, correspondent van, uh, voor Media Mediagroep, de persgroep, zeg ik goed. Hè. De persdienst moet ik zeggen, nu het uh, parool en ja, is... de nieuwe pers. En we uh, praten zo meteen verder met hem en Marjolein Uitzinger uh, over de rol van Berlijn in Europa. En we gaan vooruit op de boendestaakverkiezingen in september. Maar eerst het NOS-journaal. BNL BNL in Berlijn